Freddy van met het NOS-journaal. We hebben gevierd dat het 23 jaar geleden onafhankelijk werd. Zeker 1500 militairen marcheerden door het centrum van de hoofdstad Kiev... en er rolden ook tanks en ander zwaar militair materieel langs. Het Oekraïnse leger levert intussen strijd tegen de pro-Russische separatisten... in het oosten van het land. En die hebben laten weten dat ze vandaag hun eigen parade houden. Daarbij zullen ze ook krijgsgevangen Oekraïnse militairen tonen. In New York hebben duizenden mensen gedemonstreerd naar aanleiding van de gewelddadige dood van een zwarte man vorige maand. De man, Eric Garner, werd bij zijn aanhouding door agenten hard tegen de grond gewerkt. Op een filmpje is te zien hoe de dikke astmatische man herhaaldelijk aangeeft dat hij geen lucht krijgt. Het is door een omstander gemaakt. De man overleed later in het ziekenhuis. In Ferguson, een voorstadje van St. Louis, is het al twee weken onrustig na de dood van een zwarte jongen die werd doodgeschoten door de politie.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 Gisteren verdronken voor de Libische kust meer dan 150 migranten toen hun schip zonk. Dit jaar hebben al meer dan 100.000 Afrikanen de oversteek naar Italië gemaakt. Vorig jaar waren dat er in totaal 43.000. De Italiaanse regering wil dat andere EU-landen meer vluchtelingen opnemen. In Algerije is een proefvoetballer om het leven gekomen... doordat uit het publiek iets tegen zijn hoofd werd gegooid. Het gebeurde tijdens een wedstrijd in de Algerijnse eredivisie... Het slachtoffer is Albert Ebos, een voetballer van 24 jaar uit Cameroen. Het weer, zon en buien wisselen elkaar af. In het westen blijft het vanmiddag zo goed als droog. En het wordt 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A13 van Rotterdam naar Den Haag staat tussen Delft en Knoop het ippenburg drie kilometer file. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Welcome back to my world of music and the peddlers. <laughs> southern woman, Southern girl, Southern woman, you got me in a whirl right now. Can you see? Looks like velvet, touch like. Ja.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 I'm gonna